Oh baby I was thumbing through the dictionary Trying to find words To describe you I found one You know what it is It's Unique Tot zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Carmen Verhul met het NOS journaal.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 Duitsland krijgt na de verkiezingen voor de Bondsdag een andere regering. Na vier jaar regeren met de sociaaldemocratische SDP... gaat de christendemocratische CDU, CSU van Bondskanselier Merkel... verder met de liberale FDP. Het conservatieve blok kreeg ruim 33% van de stemmen... terwijl de SDP bleef steken op 23%. En dat is een naoorlogsdieptepunt voor de partij. Ruim een uur na het sluiten van de stembureaus eiste bondskanselier Merkel de verkiezingsoverwinning op. De opkomst in Duitsland was met 71 procent historisch laag. Voor het tweede achtereenvolgende jaar staat Nederland bovenaan de Europese EHCI-index voor de gezondheidszorg. En net als vorig jaar staat Denemarken op de tweede plaats. In de EHCI worden de nationale zorgstelsels van 38 Europese landen vergeleken en beoordeeld. De meeste landen hebben hervormingen doorgevoerd, maar in landen als Spanje, Portugal en Griekenland blijft de gezondheidszorg bergafwaarts gaan. De Nederlandse gezondheidszorg wordt vooral geprezen om de geringe bureaucratie, de zeggenschap en keuzemogelijkheden van patiënten en de financiering van het systeem. Het weer, vannacht bewolkt, kans op mist en een graad of 11. Morgen in het zuiden wat zon, maar verder is het overwegend bewolkt, het wordt 19 graden.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 Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM in discotheek.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 senza avere mai le cose che is het in fondo scusa tu che weet niet wat ik una pensata nella tana Hozzato un'aranciata, lei si è fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, e cinque litri sescolata, si mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, ho un tratto, l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardatolo, guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino suo di rifata, ma sembrava una patata, l'acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no? E poi.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 Loving, then come and open my door I cannot understand why you don't love me no more They love me the like the humanity's ready to set the I keep ladies love, that's why me made them adore Come I will give you to this love. Negen. Zie